Ja, ook deze plaats gaat het einde niet halen.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 Jammer voor Cadel Evans. Maar deze tempoversnelling, dat betekent dat hij er nooit meer bij komt. Kijken wat daar gebeurt. Pinot heeft inderdaad aangesloten. Roland ook. Maar dan zie ik ook Nibali aansluiten. Hij heeft Basso overboord gezet. Basso kan het tempo ook niet meer bijbenen. En is het dan ook Ivan Menchov die daar af moet? Het is Ivan Menchov die er af moet. We zien ook kleuren lossen. De een na de andere gaat eraf. Niet alleen Cadel Evans wordt daar geklopt. Maar de andere ook. Christophe Kern met zijn gele schoentjes moet ook al lossen. Uit dat pelotonnetje. De versnelling van Van der Broek. Het leverde hem geen tijdwinst op. Maar uiteindelijk betekent het wel het einde voor een aantal mannen in die achtervolgende groep. Val verder nog steeds aan de leiding. 1 minuut en 33 seconden voorsprong. Ah! Penny de Jager en Advisser Kijk kijken we er elke week naar natuurlijk. De suite met de Wallroom Blitz. Maar wij kijken naar de tijd van de voorsprong van Van Verde, op die jagende kopgroep erachter. Ja, het wordt minder en minder omdat we juist weer een demarage zagen. Die demarage van Van der Broek werd gepareerd. Nu zagen we Thibaut Pinot, ook winnaar van een etappe in de Zura. Die zagen we er vandoor gaan. Of nee, natuurlijk niet de alpen etappe Maar dat maakt niet uit. Pino ging er vandoor. En dat betekent dat de kopgroep weer. Of dat de achtervolgende groep weer dichterbij is gekomen. Bij Alejandro Valverde. 1 minuut en 16 seconden slechts. is de voorsprong van Valverde. En die weet dan als hij dadelijk in die afdaling. Als hij daar beneden komt. Dat kleine stukje afdaling. Dan moet hij toch nog een aantal kilometers naar boven daar. Naar de beklimming. Naar de top hier van Peragude. Valverde nog steeds in de afdaling. Dat kan hij goed door. Snijdt die bochten weer mooi aan. Trap bij, natuurlijk trapt hij bij. En daarboven, daar ziet hij het allemaal liggen. Links van hem. Nog vijf kilometer tot de finish voor Valverde. En daarachter, daar is het groepje Wiggins ook begonnen aan de afdaling. Het groepje Wiggins en Nibali. Nibali zit dus daar nu alleen. Want Ivan Basso is daar definitief af. Probeerde in het begin nog terug te keren. Maar we zijn inmiddels voorbij. En wij dalen nu achter Daniel Martin naar beneden. Net voor Martin zit Richie Poort onder andere. Daar zit ook Dennis of die het bord passeren, dat ze nog vijf kilometer te gaan hebben... tot uh, de sommet, bovenop Peragude. En nu dus die uh, helse afdaling, de mist weer uit. De zon begint weer een beetje te schijnen. Maar niet voor de renners die hier zitten, want zij zijn gelost. Zij zijn gelost door het elite groepje met uh, Nibali en met Bradley Wiggins. Maar helemaal vooraan zit Alejandro Valverde volgens mij in de laatste vijf kilometer. Hij is begonnen aan de klim, sterker nog de laatste 3,8 kilometer. Hoor. Dat gaat heel erg hard. Hij heeft één en 21 seconden voorsprong op die achtervolgende groep. Dus dat verschil is weer een paar seconden opgelopen. En net een bijzonder gebaar daar aan de kop van die achtervolgende groep. Bradley Wiggins die tegen Christopher Froome zei... Kom op jongen, jij gaat nu tempo maken in de afdaling. En Froome die zo'n gebaar maakte van... Ik ben helemaal kapot. De achtervolgers die passeren nu het bord van de 5 kilometer. De hiërarchie bij Sky is dus duidelijk nu... beslecht in het voordeel van Bradley Wiggins. Hij weet dat zijn gele niet meer in gevaar komt. Of er moet nog iets geks gebeuren. Maar gaat Alejandro Valverde de etappe winnen? 3,5 kilometer. 1 minuut en 20 seconden. En toch zou het leuk zijn als uh, bijvoorbeeld Van der Broek het nog een keertje probeert dadelijk. Of Nibali. Dat hebben we in ieder geval nog zo'n aanval gezien. In deze tour die uh, op slot zit. Al lange tijd op slot zit. Misschien wel sinds de eerste tijdrit. Laatste 4, 5 ki uh, kilometer dus. Ja. Voor, uh, ook voor het groepje met Menshov. Dat uh, echt maar een uh, meter of 200. Achter de groep met Wiggins. ...naar beneden dendert. En daar zien we dan links de weg weer omhoog lopen... ...tussen die campers door. Heel veel oranje, het baskische oranje. Eigenlijk moeten ze een shirt aan gaan trekken van Moby Star... ...voor Alejandro van de laatste vier kilometer. En ik zie ook de gele trui van Bradley Wiggins... ...volgens mij aan de leiding in dat elite groepje. Volgens mij voert hij het tempo op in die laatste vier kilometer. Klopt helemaal. Bradley Wiggins zelf, die neemt het heft in handen... ...wordt gevolgd door Christopher Froome dan van de broek. Nibali zien we daarbij zitten... Dan weten we dat Horner er nog bij is, T.J. van Garderen in zijn uh, witte trui. En Pino natuurlijk, de man van Franse de Desjeux die in het laatste wiel zit. Dat zijn ze, zo zijn ze begonnen aan de achtervolging. Totaal acht man bezig met de laatste kilometers. Maar de koploper zit al in de laatste drie kilometer, bijna hoor. En wat staat daar toch nog een hoop volk langs de kant van de weg. Toen wij vanmorgen bovenkwamen vonden we het hier zo rustig. Maar het is helemaal volgestroomd op die beklimming van Piragude. Je krijgt uh, de groeten van... Van al je Baskische vrienden Gio die je hebt uitgenodigd nadat je vanmorgen boven bent gekomen en dat telefoontje hebt gepleegd dat het zo rustig is. Want inderdaad, drie vier rijen dik staat het zo nu. En dan zeker aan het begin van uh, dat slotklimmetje. Hier is het nu weer wat uh, rustig. 1 minuut 20 is de achterstand van de groep waar wij weer achter zitten. De uh, Le groep Mayo Jones zoals die genoemd wordt. 1 minuut en 20 seconden. De achterstand op uh, Alejandro Valverde. En van der Broek gaat dan weer het tempo omhoog gooien. Want de broek gooit het tempo omhoog en dan zie je dat Froome daar in zijn wiel zit. Die probeert dat tempo dan op te pakken met Bradley Wiggins in zijn wiel. En dit beeld, dit kennen we nog hè? uit die Alpen-etappes. Toen Bradley Wiggins het even moeilijk was. Maar, had maar nu zit hij voorlopig nog rustig in dat wiel van Christopher Froome. Maar wat gebeurt er in die laatste kilometers? Het is in ieder geval Horner die moet lossen. Froome die de leiding neemt hier in de achtervolging. 1 minuut en 9 seconden is de achterstand op Alejandro Valverde. Oh, wat is het hier druk en wat uh, maken ze? ze er weer een huis van die Basken. want het is echt zo nu en dan maar één heel smal rijtje waar je uh, tussendoor kunt rijden. Heel smal weggetje, heel smal paadje. Maartje maken ze ervan waar, ze maar, uh, waar je maar langs kunt rijden. 1 minuut en 10 seconden is het verschil tussen de koploper Valverde en de uh, groep met de gele trui. Het wordt misschien toch nog spannend Gio. We zijn Nibali kwijt in de groep met de gele trui. Nibali moet lossen, net als TJ van Garderen. Het verschil is niet groot hoor, maar uh, zien de ogen wordt het meer. Het is de die Bo Pinot die nog in het laatste wiel. Daarbij Roland mee kan. Dan de gele trui, dan van de broek. En dan uh, zit daar ook nog Christopher Froome, Die leidt de dans. Terwijl ze daardoor ook nog drie kilometer te doen hebben. Daar is wel verder alweer een tijdje door. Maar het verschil wordt kleiner. 58 seconden nog maar. Binnen de minuut. Dus binnen de minuut. Ik, uh, T.J. van Garderen. Zie knokken uh, klokken daar. Onder van uh, de laatste drie kilometer. Die man van BFC. Die komt, kop is eigenlijk daar. Ondertand Stay, stay, stay,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 voor Christopher Froome. Dickens kan weer aansluiten en het is hetzelfde beeld als op La 4. Alleen, de rest is ook geklopt. Froome is de beste eigenlijk in deze Tour, als je de tijdritten buiten beschouwing laat. Froome de beste klimmer, Wiggins de beste in het algemeen klassement. Zo is het nu eenmaal. We hebben het er maar mee te doen. Daar kijk ik naar voren, waar ik zie dat Nibali het nog altijd moeilijk heeft. Pinot heeft het moeilijk. Van de Broek heeft het ook hartstikke moeilijk. Moet ook dat groepje dus, heeft dat groepje met Wiggins moeten laten gaan. Als ze naar rechts kijken, ja als ze naar rechts kijken zien we de finish liggen in de verte. Daarbovenop op Peragude. We moeten nog een stukje. Het is nog iets meer dan twee kilometer. En nu de helikopter die daar naar beneden zakt om een shot te maken. Maar daardoor enorm veel stof en wind in de gezichten blaast van het groepje Nibali. Wat een prachtig gezicht is dat. Dat gesprek ook tussen Christopher Froome en Bradley Wiggins. Je ziet gewoon Froome gefrustreerd omkijken. Van man mag ik nou even doorrijden? Mag ik die Alejandro Valverde terugpakken. Want dan kan ik hier een etappe winnen. Een etappe in de Tour de France. Maar hij mag niet. Hij moet bij Bradley Wiggins blijven. Dus gaat Valverde op weg. Inmiddels bij het bord van de 2 kilometer. Het gaatje wordt wel kleiner en kleiner en kleiner. Want met 2 kilometer te gaan is het nog maar 42 seconden. 42 seconden dus voor Alejandro Valverde. Het groepje met Van Garderen. Met uh, Vincenzo, Nibali. Die zitten daar nog verder achter hoor. Die zitten daar nog behoorlijk veel uh, verder achter. Daar zie je dat groepje met de gele trui rijden. Met Bradley Wiggins. Nou ja, groepje What's Left About It. Om er eens eventjes iets te gebruiken uit de taal van Bradley Wiggins. Froome en Wiggins. Daar rijden ze met een seconde of uh, 15 voorsprong op Van der Broek en Nibali. Nou, het wordt minder. Van der Broek en Nibali komen met zo'n twee kilometer nog te gaan. Toch weer langzaam maar zeker ietsje dichterbij bij Froome en Wiggins. En ik heb ook het idee dat Froome weer ietsje voor ligt op Bradley Wiggins. Ja, ik denk niet dat Wiggins blij zal zijn met Christopher Froome. Want natuurlijk helpt hij hem nu omhoog daar met nog minder dan 2 kilometer te rijden. Maar tegelijkertijd zet Christopher Froome de aanstaande toerwinnaar gewoon voor joker hier in deze klim. Want iedere keer rijdt hij weer een beetje bij hem weg. Dan laat hij demonstratief het linkerhandje los van het stuur. Kijkt hij om. Maakt hij een gebaar van. Waar blijf je nou man? Waarom volg je niet? Dat is het beeld van deze etappe. Christopher Froome, die zijn eigen kopman ik kan het niet anders uitdrukken. Toch een beetje te kakken zet. Maar hij heeft maar te wachten. Nibali trouwens weg daar uit die groep. En die anderen die lijken wel weer een beetje aan te sluiten. Roland geloof ik die daar in de buurt kan komen. En daar kijkt hij weer om. Wat een frustrerende gedachte moet dat toch zijn. Voor die in Kenia geboren renner die Engels opgevoed is. Die een Engels paspoort heeft. Hij moet wachten op zijn landgenoot. Die eigenlijk zijn landgenoot niet is. Op Bradley Wiggins. Maar wel de man die de Tour gaat winnen. En ze zijn er nog niet door. 34 seconden zijn ze verwijderd van Alejandro Valverde. En daar komen van de broek uh, Thibaut Pinot en Roland. Zij sluiten weer aan. Ja, het zijn toch goede vrienden. Hè? Niks mis, hè? Dat is het verhaal wat we de hele tour hebben gehoord. Over die twee, over Froome en Bradley Wiggins. Nu dus weer gezelschap gekregen. Van Garderen probeert nu ook langzamer zeker terug te keren in dat groepje. We zitten tussen de chalets in, hier in Peragude. In dat dorpje. Maar dan zijn we nog niet bij de finish. Die ligt nu eventjes een stukje achter ons. Als wij door dat Peragude heen draaien. Ja, de tour heeft op slot gezeten. Nibali... Buigt wel het hoofd. Buigt het hoofd. Letterlijk en figuurlijk. Hè. We zien hem naar beneden kijken. Vincenzo Nibali kijkt naar de grond. Terwijl ik ook hoor dat de koploper Alejandro Valverde de laatste kilometer is ingehaald. Hij is bijna bij de laatste kilometer. Heeft nog drie achtervolgers. Christopher Froome, Bradley Wiggins en Thibaut Pinot. 27 seconden is het verschil nog maar. En Froome had op, had op zeker deze etappe kunnen winnen. Als hij ineens streep daar naar Valverde uh, had kunnen rijden. Het kan nog steeds hoor. Het kan nog steeds. Nog steeds wat nu vlak de weg af en ze kunnen dat gat nog steeds dichten 24 seconden slechts Alejandro Valverde bezig daar in die laatste kilometer hij won zijn eerste toeretap in het gezelschap van Lance Armstrong in Courchevel was dat vergelijkbare etappe ook op het einde vlakte daar de weg wat af en toen liet Armstrong hem met alle respect voor de capaciteiten van Valverde winnen en wisten we oh dit is een aardige renner die Valverde want dat is de enige die in de klim met Lance Armstrong meegaat en de Panja daarnaast hebben die beginnen te klappen want die denken dat ...dat hij het al binnen heeft. Maar hij heeft het nog niet binnen, hoor. Het is toch steeds 26 seconden. Komen ze dichterbij, ze Ze komen dichterbij. Uh, wordt het wordt nog spannend misschien om de dag zegen. Niet meer spannend dus om uh, de gele trui, om de leiding in de Tour... ...die zit uh, in handen. Die is in handen van Bradley Wiggins. De aanval is er gewoon simpelweg nooit geweest. T.J. van Garderen in de witte trui. Hij is inmiddels ook boven in Peragu. De Gido. Hier komt hij, hoor. Alejandro Valverde bezig met de laatste meters van deze etappe. Hij komt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 19 seconden van de winnaar van Alejandro Valverde. Pinot wordt vierde. Dan komt Roland als vijfde over de streep. Gevolgd door Van der Broek. En dan valt er een gaatje met wat erachter gaat gebeuren. Wat komt erachter? Daar komt Vicenzo Nibali. Ja, kostbaar verlies voor Nibali. Hij heeft het nou, nauwelijks geprobeerd. Hij heeft tempo gemaakt. 36 seconden is zijn achterstand. TJ van Garderen wordt de volgende man. En zo komen ze de een na de andere over de streep. En weten we wie de Tour de France heeft gewonnen. Want met die tijdrit van Overmorgen in de het verschiet. Weten we zeker dat Bradley Wiggins die voorsprong van 2 minuten en 5 seconden. We toch uh, gaat uh, vergroten in dat uh, klassement. Want Wiggins is veruit de beste tijdrijder. Maar veruit de beste klimmer is in ieder geval Christopher Froome. Wat jammer is het voor hem dat hij het hier niet heeft mogen laten zien. Maar Alejandro Valverde wint de etappe. Doet dat dus na Courchevel. Plumelek en superbest. Zijn vierde toer etappe Vijf etappes in de Vuelta. De Giro reed hij nooit. Maar hier in de toer slaat hij toe. Alejandro Valverde is er weer. Hij laat een mooi Kunststukje zien. Bart Voskamp, ik kreeg gisteren nogal op mijn kop hier en daar... dat ik had durven vragen aan jou dat niet de beste renner de Tour gaat winnen. Maar nu, 24 uur later, herhaal ik die vraag nog maar eens een keer. De ene na beste renner van de Tour de France gaat de Tour winnen. Nou, dat wil ik niet zeggen, want Wiggins uh, die, uh, die is in het algemeen natuurlijk wel sneller geweest. Maar op een rit als vandaag had, uh, ja, vind ik het vind ik gewoon echt zwaar, het uh, stelt me zwaar teleur dat, dat Wiggins uh, Vroem dat laatste stuk niet had rijden. Dus het is onprofessioneel, ze laten hiermee een ritzegen liggen. En uh, dan had uh, Vroem waarschijnlijk 30, 40 seconden gepakt op Wiggins op de laatste kilometers. Had hij de ronde gewonnen, ze hadden vandaag de rit gewonnen en we hadden naar een mooie etappe gekeken. Ik ben blij dat Valverde wel wint, want hij heeft er wel voor gestreden. Het is niet anders. We gaan er straks uitgebreid over verder praten. Hij was niet in te halen, die 18 seconden. Wat we wel gaan inhalen, is het nieuwsbulletin van 5 uur. Tot zo. De Oranje soap in de Radio 1 Sportzomer. Ik heb gisteravond een bingoot in het pleintje. En daarna heb ik 27 euro. Hey, en dan ik nog een keer wat even. Dus dan heb ik toch nog mijn bezet. Luister elke dag, s ochtends, rond 10 voor half elf. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. De Oranje soap. So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 Activeer nu saldo sparen op rabobank.nl saldo sparen. Sparen kan slimmer. Dat is het idee. Rabobank, een bank met ideeën. Activeer nu saldo sparen en maak kans op 500 euro spaargeld. Kijk op rabobank.nl/saldo sparen. Met Tom van der Kamp. Met Paulien, we hebben de order binnen. Mooi, ik ga meteen Chris bellen.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 Tom van het Hek en Tim Overdien. Ja, worden ze nog vrienden in die Skyploeg 1 en 2? Eh, worden ze in de tour? Maar Froem moest wel heel opmerkelijk inhouden tijdens de klim. En inhouden voor gele truidrager Bradley Wiggins. En daarmee werden ze 2 en 3. En over overschaduwt dat natuurlijk toch een hele mooie overwinning van Alejandro Valverde in Piracule. Nu gaan wij naar het uitgestelde 5-uur NOS-nieuws met Raymond Serre. Rusland en China hebben een veto uitgesproken tegen de resolutie in de Veiligheidsraad waarin met sancties tegen Syrië gedreigd wordt. De resolutie was opgesteld door de Westerse leden van de Veiligheidsraad. Het is de derde keer dat een VN-resolutie over Syrië het niet haalt door het veto van Rusland en China. De Westerse landen wilden met de resolutie het bewind van president Assad dwingen om geen zware wapens meer tegen de bevolking te gebruiken. In Damascus heeft het leger zware wapens ingezet tegen opstandelingen. En dat geweld komt een dag na de aanslag op vertrouwelingen van president Assad. Van Assad zelf is na de aanslag niets vernomen. De strijd speelt zich af in verschillende wijken van Damascus En over het aantal slachtoffers van vandaag is nog niets bekend. Uitzendkrachten krijgen voortaan hetzelfde loon als collega's in vaste dienst. Dat staat in een nieuwe CAO voor uitzendkrachten, waar vakbonden en uitzendbureaus overeenstemming over hebben bereikt.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 Bij de Britse douane begint op 26 juli een staking. Dat is de dag voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen. Van 27 juli tot en met 20 augustus zullen de grenswachten weigeren om over te werken. De douaniers willen daarmee protesteren tegen de inkrimping van het personeelsbestand... waardoor de werkdruk te hoog zou worden. De douaniers voeren controles uit op de internationale vliegvelden... en in de havens waar de veerboten van het Europese vasteland aankomen...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 De situatie was zo chaotisch dat de autoriteiten aandrongen... op hulp van de regering in Lissabon. Die heeft inmiddels een vliegtuig met hulpgoederen naar het eiland gestuurd. Volgens een Nederlander die op Madeira woont... staat de hele zuidzijde van het eiland in brand. Boven Funchal was het gisteravond erg. In de, in de westkant van Madeira was het vandaag erg. Uh, ik zit net, uh, uh, was net uh, in de buurt van Kanyas, waar ook grote bosbranden zich ontwikkelen. Dus eigenlijk de hele zuidzijde, zuidzijde van Madeira...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 Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer. Ben Howard, zijn debuutalbum Every Kingdom. Met de wolves en Keep Your Head Up. Every Kingdom van Ben Howard.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Tom van Tegs en Tim Movertier. Vijf voor half zes. Nou, als er iets valt na te praten over een etappe, dan is dat nu de reconstructie. En dan gaat het niet over de winnaar van vandaag, Gio. Want het gaat erom wat daarna gebeurde. Zeker hoe het slagveld erachter nog over de streep kwam. Want het was natuurlijk wel een etappe nou ja, waar behoorlijk wat gebeurde. We hadden Alejandro Valverde hier als eerste over de streep. 19 seconden daarachter, maar Christopher Froome Wat kwam hij dicht bij een tweede etappe-overwinning. Want dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Hij won ook die etappe naar La Planche de Belleville. Toen uh, mocht hij wel winnen, nu mocht hij gewoon niet van zijn kopman van Bradley Wiggins. En dat is eigenlijk heel erg jammer dat Froome de ruimte niet kreeg, de vrijheid niet kreeg... Om daar achteraan te springen. Want anders had hij Alejandro Valverde op 100% zeker teruggepakt. Vroom dus tweede. Derde Bradley Wiggins in het spoor van Vroom. Ook 19 seconden. Daar vlak achter. Drie seconden aan later. Pinot en Roland. Dan Van de Broek. Nibali. Van Garderen. Horner. Martin. Gaan we dat hele rijtje naar beneden? Zien we Cadell Evans zien we uiteindelijk als 18e binnenkomen? Die verliest weer tijd. 2 minuten en 10 seconden. En kijken we nu naar Pieter Wening. Die op 10 minuten en 4 seconden is binnengekomen. En dan. Wordt er weer gefloten. Dan kijk ik of er misschien weer andere Nederlanders aankomen. Misschien wel mannen die in die ontsnapping zaten. Laurens Tendam, denk ik dan aan. Johnny Hogeland. Maar die zijn nog niet binnen. Ik denk dat Pieter Wening gewoon de beste Nederlander is hier. Hij kwam zojuist in zijn eentje helemaal moe gestreden binnen. Op 10 minuten en 4 seconden. Klassement aan kop verandert er niet zoveel. Wiggins op 1, Froome op 2. Nibali op 3. En dan met de tijdrit van overmorgen weten we dat Froome 2 minuten en 5 seconden achterstand heeft op Wiggins. En Nibali 2-1. Dan Van der Broek van Garderen. Evans is weer een plekje geklommen. Dat heeft te maken met Aymar Zubeldia die uit het peloton wegviel in de laatste beklimming. Zubeldia staat op 7. Dan Roland, Brejkovic en Pinault. Hebben we in ieder geval de eerste 10 van deze etappe. Maar toch dat verhaal van die knecht die geen kopman mag worden. Christopher Froome. Hij klimt als de beste. Teleurgesteld, gefrustreerd over de streep. En wie reed hij daar in de armen? Joris van den Berg. Chris, wie is de beste rider in deze tour? Brad, but you almost humiliated him on this last climb. Did no. you do that on purpose? No, no. He's much stronger in time trial, so uh, he's he's our leader. But for how long will he uh, keep on being your leader? For for as long as he wants to, for as long as the team wants to. That's that's the way team teams work. What will be the next step in your career? <sighs> uh, I'm just thinking about tomorrow, to be honest, and the time trial. So that's the next step. Nou, de volgende stap dus voor Christopher Froome. Hij denkt gewoon aan de dag van morgen en aan de tijdrit van overmorgen. En denkt er absoluut niet aan om die leidersrol over te nemen van Christopher Bradley Wiggins. Want dat is de leider, zolang hij dat zelf wil, zegt Christopher Froome. Zolang het team het wil. Dat maakt het wel weer wat duidelijker. Ik denk dat er na dit seizoen wel wat gaat veranderen. En misschien mag hij dan wel voluit gaan in de Vuelta. Die wel heel erg dicht op deze Tour de France zit trouwens. Maar wie weet, misschien kan hij daar wel iets moois laten zien. Net als voor. Ja, toen hij tweede werd in de Vuelta. Maar wat heeft hij een goede indruk achtergelaten in de bergetappers in deze Tour? Christopher Froome, over twee dagen is het gewoon weer tijd voor Bradley Wiggins om te vlammen. Maar vandaag was het toch Froome, ondanks die overwinning van Alejandro Valverde. Bart Voskamp, um, het is toch het gesprek van de dag, Froome en, en Wiggins. Um, hij kleineerde hem niet, zei hij, zolang het team het wil. Dat zijn natuurlijk allemaal sociaal wenselijke antwoorden, maar... Eigenlijk kleineren die hem toch wel een heel klein beetje op die bek... met nou, dat ene handje en dat Heel, omkijken. heel bewust kijken, als hij, als hij zijn kopman Wiggins losrijdt... dan hoeft hij niet naar zijn achterwiel te wijzen dat hij daarin moet gaan zitten. Dat snapt Wiggins zelf ook wel. Dus het zijn wel gebaren dat, waarvan de hele wereld kan zien dat hij de beste is. En dat wordt wel heel bewust gedaan. En elke keer als hij terugkomt geeft hij net een klein beetje gas, gas om een gat te slaan. Dat weet hij, dan gaat hij kijken. Dan ziet hij dat hij een paar meter heeft, gaat hij weer wijzen. Dus hij laat, hij laat duidelijk zien dat hij wel de sterkste is met zijn benen, maar hij zal, niet, uh, hij zal dat niet tegen een journalist zo vertellen. We zagen het, maar als we even teruggaan naar 3,4 kilometer voor de eindstreep... toen gaat Wiggins, Wiggins op kop rijden, komt Froome ernaast... en praten ze met elkaar. Jij zag dat en wat denk je dat er gebeurde? Ja, je, je, je ziet, tenminste, ja, ik, ik weet hoe dat gaat... en uh, je ziet Wiggins naar Froome gaan, van, uh, waarvan ik denk van, hoe voel je je... En dan maakt Vroom zo'n beweging. Het is natuurlijk een, een, een jongen die wat timide is. Die zegt, het, het gaat wel. Dus het is een beetje monsteren denk ik ook wat hij nog kan. En eh, nou, toen had ik eigenlijk het idee van het laatste stukje van drie kilometer... Als Froome weggaat, verliest Wiggins hooguit 30 seconden, denk ik, op dat laatste stuk. En ze winnen de rit. Dus ik, ik vind het niet professioneel. En ik denk dat Wiggins best wel, en zeker het allerlaatste stuk, had kunnen, ook een gebaar had kunnen maken van, van ga maar. En dan, had, dan hadden ze de rit gewonnen. En Wiggins was ook nog een beetje menselijk geweest. Want op deze manier hield hij hem wel echt heel kort. Zou hij het als te pijnlijk ervaren? Of zou het dan te duidelijk zijn? En hopen dat het nu nog iets is van, ja, goh, reed toch met z'n tweeën. We zijn ongeveer even sterk die berg op. Ja, maar goed, uh, dat, dat, dat, dat ziet de Celsen niet kennen. Ja. Gewoon dat Vroom gewoon duidelijk beter is. En, uh, dat hebben we vandaag gezien, dat hebben we in een andere bergrit gezien. Maar goed, ik blijf er wel bij dat Wiggins wel de sterkste in deze ronde was. He, had natuurlijk hier en daar had, uh, had Vroom wat tijd kunnen pakken. Maar laten we niet vergeten dat in de tijdritten. Wiggins beter is. Alhoewel, na de rit van vandaag ben ik ook wel heel benieuwd... naar de tijdrit die nog komen gaat. Maar goed, uh, het, het, het is van, uh, van start tot finish. Het zijn 22 dagen. En daar waar je het minste tijd van hoort, ben je de winnaar. En kijk, op de klim is sterker. Maar in het algemeen hadden we dat natuurlijk nooit geweten. Maar vandaag was hij zeker sterker. We hebben meer Froome's gehad in het verleden. En dan wisten we al, die gaan volgend jaar de Tour winnen. Maar zo simpel is het niet, dit leven. Nee, ik, uh, ik, ik hoop voor de jongen dat hij nog uh, heel vaak een Tour mag winnen. Maar moet je eens voorstellen dat hij volgend jaar valt. Hij breekt zijn been, hij raakt nooit meer op het oude niveau. Gaat hij dan ook tegen Wiggins zeggen van... ja, ik vond het wel heel fijn dat je toen gewonnen had. En dan zijn ze over twintig jaar nog steeds zulke goede vrienden. Who knows? Gio, kijk eens even terug op die uh, laatste kilometers... en wat er nu nog binnenkomt. ...zij Johnny Hoogeland binnenkomen... ...in het gezelschap van Thomas Verkler... het gezelschap van Steven Kruiswijk... Rafael Wals van de vakantse Leiploeg. Dat zijn in ieder geval wat mannen van de Nederlandse ploegen die over de streep komen. En wat moet die Verkler dan weer doen? Natuurlijk in zijn bolletjes trui moet hij weer net even vooruit gaan rijden... ...bij dat groepje wat dan binnenkomt... ...wat blijkbaar als een soort gruppetto naar boven is gereden... ...als een mini-busje naar boven is gereden. Maar Verkler komt natuurlijk onder luid gejuich hier binnen... ...op 16 minuten van de winnaar... Van Alejandro Valverde. Dus ook Hogeland hier over de streep. Dus ook Kruiswijk. Ten Dam, moet ik eerlijk zeggen, heb ik niet gezien. Maar die zal er toch ook inmiddels wel uh, bij zijn. En die is ook al binnengekomen, hoor ik uh, nu net. Dus die hebben we even gemist hier. Uh, de beste Nederlander. Heel simpel. Pieter Wening vandaag, de man van Orica Green Die Australische ploeg. Hij werd 37e op 10, min, uh, 10 minuten en 2 seconden. Joris van den Berg met Pieter Wening. Pieter, gisteren een slechte dag, vandaag een goede dag, maar het levert toch niks op. Waar komt dat hoor? Ja, ik weet niet of je, uh, of je het op tv hebt gezien. Uh, Likrigas die houdt het gewoon heel kort. En, uh, ja, da daardoor uh, De kopmannen die zitten dan in het wiel, zeg maar. En, en de knechten die rijden dan op kop. Dus dan kunnen de kopmannen het op het laatst doen. Dus, uh, en van voren werd, uh, werd er niet echt samengewerkt. Dus uh, het zat er vandaag niet in. Ze hebben hier wel een paar keer in het Fries zitten vloeken, want dit was je laatste. Kans op een Je hebt het twee keer geprobeerd deze Tour, maar dat zat er niet in voor Pieter Wenning. Nou ja, uh, voor mij persoonlijk uh, gaat het moeilijk worden om deze Tour nog een rit te pakken, maar ik hoop dat we nog wel eens vaker een Tour rijden. Dus, uh, maar uh, maar uh, het gaat ook niet alleen voor mezelf uit. Als we met de ploeg gewoon een rit binnen, binnen hebben dan, uh, of binnen kunnen krijgen, nog, dan, uh, dan ben ik ook heel tevreden. Dus je moet nog twee dagen aan de slag voor Matthew Goss. Ja, dat zal nog wel lukken denk ik. Ik bedoel, we hebben dit allemaal overleefd, dus gaat dat ook nog wel lukken. Succes Pieter. Oké, okay, dankjewel. Joris van den Berg was dat in gesprek met uh, Pieter Wening de beste Nederlander van vandaag, die aan Joris vroeg... heb je eigenlijk ook tv gekeken? Ik denk dat Joris dat wel gedaan heeft. We gaan even naar het weer, Marco Verhoef. Want uh, het, uh, het, ik ben zelfs even in mijn auto blijven zitten ergens op een gegeven moment... dat ik dacht, ik ga er even niet uit, zeg. Ik heb hetzelfde gehad toen ik thuis wegging vanmiddag. Begin van de middag. Toen dacht ik ook even, nou, hij staat net even te ver weg. Ik wacht wel een paar minuten. Gelukkig waren het hele korte, weliswaar felle buien... maar ze waren kortdurend op de meeste plaatsen. Dat betekent dat je dus na eventjes wachten wel weer naar buiten kon. En er zijn ook plekken waar de zon prima heeft geschenen. Het was een heel wisselvallig beeld. Op dit moment de zwaarste buien nog in het zuiden van het land. In het noorden, ja, niet overal helemaal droog... maar toch ook zeker ruimte voor de zon. Vannacht gaat de wind liggen. betekent dat het frisjes gaat worden... In in het binnenland, 8 tot 10 graden als minimumtemperatuur. En in het westen langs de kust en ook in het zuiden... kan nog een enkel buitje vallen. Dan morgen nog steeds frisse temperaturen... met 17 tot 19 graden, waar 22 normaal is. Maar het weerbeeld wordt er vriendelijker en vriendelijker op. Dat betekent dat we meer zon gaan krijgen. De buien steeds minder in aantal. Noordwestenwind is slechts matig kracht 3. En dan de dagen die volgen... gaan waarschijnlijk zelfs helemaal droog verlopen. Je zou het bijna niet geloven, maar sowieso een dag of dat vier 5... Dat is vijf... zonder regen, bedoel je? Dat is zonder <laughs> ja, ja, regen, inderdaad. Ja, okay. ja. En ook nog met zon, dus wat dat betreft uh, gaan we echt de goede kant op. In het weekende nog niet zo spectaculaire temperaturen, zo'n uh, 19 tot 21 graden. Maar daarna gaat het kwik wel verder omhoog, komen we boven de normaal... en gaan we dinsdag misschien wel die zomerse 25 graden slechten. We kijken er nu al naar uit. Ik ga je danken. Marco Voef. In de Syrische hoofdstad Damascus houden de gevechten aan... na de zelfmoordaanslag van gisteren. Steeds meer stadswijken raken betrokken bij de gevechten... tussen opstandelingen en het leger van president Assad. In Damascus, zoals correspondent Sander van Hooren en Sander... de afgelopen dag zie je echt de situatie misschien wel per uur veranderen. Wat is de situatie op dit moment? Op dit moment is het uh, weer rustig. Een uur geleden was het nog in de buitenwijken van Damascus zware bombardementen. Zag je elke minuut wel ergens een pluim rook boven, naar boven komen. Maar dat waren buitenwijken waar ik dan een uur daarvoor weer uh, langsgereden was. En toen was er weer niks aan de hand. Dus het is heel erg wisselend. Het was het eigenlijk, de hele dag ging het zo op en neer. Heb je de gelegenheid gehad om te praten met mensen? Om te kijken hoe daar de gemoedstoestand is in Damascus tijdens die korte mm. uitstapjes door de stad? Nou, ten eerste zijn er heel weinig mensen. Veel mensen zijn de stad uitgevlucht. Uh, ik heb zelfs van een paar mensen gehoord die zijn notabene naar Homs gegaan... omdat het daar nu rustiger is dan in Damaskus. Uh, een grote vluchtelingenstroom ook uh, naar uh, Libanon. En uh, de mensen die hier zijn, die blijven veel al thuis. Dat ten eerste. Dus er zijn heel weinig mensen op straat. Die mensen die zijn vooral ook bang om te praten. Uh, bang voor westerse journalisten. Uh, en als je dan iemand spreekt, dan, dan zeggen ze toch dat ze zich... ja, je kunt het je voorstellen, grote zorgen zorgen maken, hopen dat ze morgen de winkel nog weer open kunnen doen. Want vandaag waren er geen klanten gekomen. Uh, dat soort verhalen hoor je uh, hier in het centrum. Hoor je dan de hoop dat uh, uh, de president orde op zaken gaat stellen. Ga je meer naar die buitenwijken toe. Dan lees je in elk geval in de ogen van de mensen toch wel besloten... dat ze hopen dat die president heel snel gaat vertrekken. Jij sprak vanochtend ook met uh, Gillen van Moed van de VN-waarnemersmissie. Hoe kijken die tegen die situatie aan, zoals die zich nu ontwikkelt? Nou, de, meneer Moet, die, die, die houdt ermee op. Hè. Die gaat uh, sowieso dit weekend naar huis, los van wat er wat, uh, met de rest van de missie gebeurt. En uh, ja, hij, hij vindt het vooral heel erg triest. Hij is begaan met het Syrische volk, zegt hij. En door uh, de uh, besluiteloosheid van de internationale gemeenschap... door het gebrek aan wilskracht bij de strijdende partijen... hebben daar gewoon normale Syriërs onder te leiden. En die besluiteloosheid op internationaal niveau... nou ja, het is nu juist uh, maar weer gebleken doordat uh, de VN-resolutie uh, uh, over Syrië... Uh, gevetoed is door uh, China en Rusland. Dus ja, er ligt weer geen resolutie over Syrië op tafel. En dat is het signaal naar de mensen hier dat hun ellende nog wel even door zal duren. En Sander van Hoorn blijft voor ons in Damascus om de situatie daar op de voet te volgen. Dank voor dit moment. En het uh, interview met generaal Boed is te zien op de site van de NOS. NOS.nl. En luisteraar, als er een gele trui wordt worden uitgereikt voor de persoon die met zoveel op te zien naar zijn werk gaat, dan. Uh, is die gaat hij volgens mij naar Tom van het Hek. Die liep hier vanmiddag om twee uur rond... om weer zoals elke dag de klachten in ontvangst te nemen. En wat gebeurde? Hij kwam zingend de studio uit. Onderdeel van alle klachten vandaag in uh, gesprek met Van het Hek. In gesprek met Van het Hek. Goedemiddag, Tom. Met Gerrit Wals. Goedemiddag. Graag. Ja. Jaren geleden was er een donkere man, die hield altijd... Het bord omhoog als iemand op voorsprong lag, hoeveel seconden het voorsprong dat hij had? Ja. Waar is die gebleven? Mijn uh, eigennis is, is het toch wel het Koningshuis. Dat de GroenLinks nog 7% inlevert. Ja. Die... Dan kan onze, onze, onze majesteit toch wel ietsjes doen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Ja. Ik kan je heel slecht verstaan. Waar zit je? Zit je daar Aquarium of niet? Nee, ik zit niet in Frankrijk, ik zit in België. Hallo, ben ik aan de beurt? Ja, u bent aan de beurt. Het sportprogramma wordt gepresenteerd door vier stelletjes. Vier stelletjes, ja, dat klopt. Eén had ik nog nooit van gehoord. Willemijn Veenhoven. Waar komt die vandaan? Die komt van BNN. Oh, ik vind het een beetje de vrouwelijke kokkelman. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, okay. ik ben een lijn, dus... Ja. Ja, uh, nou, bedankt alvast dat ik een verbinding heb. De Franse musiek, ik vind het toch een beetje te weinig. I uh, Tom, ja. ik heb ja. twee nummers geselecteerd... Ja. Uit de top 100 verleden jaar. Nou, dat is Frida Bokker, Ja. Met Samie Le Chanson. Non, non, non. Zo ongeveer, ja. Ja, ongeveer. En dan, ja. en dan de andere is Lucille Starr. Ja. Car le soleil, die bonjour. Quand au le montagne. soleil, ja, die bonjour. Ja, ja, ja, ja. Au montagne. Ik ga niet zingen als je het niet erg vindt. Nee, hoeft niet. Ja, alles mag, alles kan. Maar je mag het ook gewoon zeggen. Ja, nee, ik denk ik ga uh, aan het einde bellen als de toer bijna afgelopen is. Uh, Studio Sportzomer, leuk idee. Nooit meer doen. De toer was al een domper met de Nederlanders, ja. maar wij dit hebben moet de... NOS nooit meer doen. Ja, hallo. Um, ik heb eigenlijk niks te klagen, ook al is het een klaaglijn. Maar ik wil wel alleen wat iets zeggen. Nou, dat mag ook. Dat mag ook. Ik, ben, ik ben heel erg blij... ...dat die sportzomer al over de helft is. Ja, het schiet nu. Maar dan luk. krijgen we daarna tenminste weer leuke programma's. Ik heb een klacht over jou. Oh, kijk aan. En over vele van jouw spreekstalmeesters die hetzelfde doen als jij. Aan het eind van het programma, als jij vier uur erop hebt zitten... ...en je geeft de volgende mensen dus de gelegenheid om even aan te kondigen... ...wat in het volgende uur gaat gebeuren... Ja. En plotseling ben jij weg. Ja, dan nemen wij geen afscheid meer, hè? Bedoel Nee, bij elk gesprekje zeg je bedankt, tot ja, ziens. Ja. En uh, we spreken elkaar weer. Maar als jij vier uur woord ja. geweest bent, hoor ik helemaal niks meer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Tom van Vek en Tim Overdik. late the base Sharyan sure, yeah. We gaan weer eens even naar Gio Lippens, die daar nog steeds... Er komen K nog mensen binnen, Gio, zijn de hekken ervoor Er komen nog steeds mensen binnen. Ik zag net André Grifko binnenkomen, de kampioen van Oekraïne. Hij rijdt voor Astana. Ik zag Luis Leon Sanchez binnenkomen. Al een etappe gewonnen voor Rabobank. En zo druppelen ze één voor één binnen. Ik denk zo'n beetje een mannetje of na 85 die binnen zijn. Dat is uh, nog lang niet allemaal. En we wachten dus op de mannen in de grote bus, hoor. Want die moeten ook nog binnenkomen. We hebben vier Nederlanders inmiddels over de streep. Pieter dus de beste Nederlander, Laurens ten Dam, vlak daarachter. Eén plekje daarachter, een half minuutje achter Wening. Dan hebben we Hogeland en Kruiswijk ook al binnengekregen. En we wachten dus nog gewoon op de rest. En dan ga je meteen kijken naar de maximale tijdslimiet die uh, genomen kan worden door die renners. 42 minuten en 52 seconden na de winnaar, na Alejandro Valverde, mogen ze binnenkomen. Zojuist zag ik ook Christopher Froome omgekeerd omdraaien in de richting weer van het dal. Want de bussen van de ploegen die staan beneden. Dus komen ze, als ze naar beneden rijden, die mannen die nog in koers zijn, die komen ze nog tegen. Die nu nog die berg moeten beklimmen. Dat is toch ook een bijzonder gezicht lijkt me. Aan de ene kant van de weg dalende renners, aan de andere kant zo'n bus die dan omhoog Ploetert. Maar Vroom, dat gezicht, ja, stond toch een beetje gefrustreerd, een beetje op onweer. Je kon het zien getergd. Hij gedroeg zich als een heer in het gesprek met Joris van den Berg. Maar uh, het zal inwendig toch zeker bij hem koken dat hij niet mocht gaan voor eigen kans. Nou, uh, Joris van den Berg, ik zei het net al even al met een paar mannen gesproken. Onder andere met Vroom en met uh, Pieter Wening, de beste Nederlander. Hij praat nu ook met de man die als tweede Nederlander over de streep kwam, Laurens Tendam. Je hebt in één stok een heel blikje cola op. Laurens de was weer in de aanval vandaag. Gaat het lastig voor je worden om je na deze tour weer in een dienende rol te schikken, Laurens? Nee, op zich niet hoor. Kijk, uh, ik weet waarvoor ik bij de ploeg zit. Dat weet de ploeg ook. De ploeg weet wat ze samen hebben. Het is nu al vierde toer dat ik vrij goed rijd denk ik, voor de ploeg. En uh, als Robert en Bouke goed zijn in het veld, dan rijd ik gewoon weer op kop voor hun als ik dan de benen weer heb. Dus uh, ik moet dus gewoon zorgen dat ik de komende vier weken fris blijf en uh, goed veld rijden. Ben je tevreden met wat al die aanvallen van jou hebben opgeleverd? Ja, je hebt liever één goeie natuurlijk. Maar uh, ja, dat heb je natuurlijk niet voor het zeggen. En, uh, ja, welke is de goede? Kijk, ik had uh, misschien gisteren alles kunnen gokken op vandaag. En gisteren in de groepetto gaan zitten. Maar uh, ja, gisteren zit je mee voor hetzelfde geld als dat de goeie. Ja, dat je twee dagen op rijden, de Pyreneeën in de aanval rijdt, dat zegt. Geeft wel aan dat je goed bent, denk ik. En uh, ja, in de Alpen in de aanval gereden. In de Alpen nog meer de groep Wiggins mee een keer. Uh, ja, ik mag, mag tevreden zijn, denk ik. Heb je vandaag Liquigas een beetje zitten vervloeken? Wat zeg je? Heb je vandaag Liquigas een beetje zitten vervloeken? Nou, ja, Nico die zei al van, uh, dat, uh, dat Liquigas op Kopre of Ari zei dat hij zei het gaat voor niks zijn, maar uiteindelijk wint het toch wel verder, dus uh, zo voor niks was het niet. Maar ik had wel door dat de Liquigas toen, toen ik werd opge ingehaald op die, hoe heette die, die ales, balles, toen zag ik dat alleen nog al maar Nets en Basso over waren van de Libali. Toen dacht ik, nou, want uh, ze waren bij mij in het groepje aardig aan het wegrijden. Ik denk, daar gaan ze het nog moeilijk mee krijgen. En dat blijkt ook wel op eind. Dat ze toch met een hele ploeg uh, zo'n te controleren met een sterke kopgroep toch moeilijk is. Want ja, ik zeg al dat ik geen goede benen heb. Maar uh, als je uit een groep van 40 man wegrijdt, dan zit je natuurlijk nog wel bij de beste 40 na deze claim. Dus zo slecht was ik ook niet vandaag. En jij was deze Tour zo'n beetje de beste Nederlander. Dat geeft je natuurlijk sowieso een heel tevreden gevoel. Ja, maar ik had liever uh, vijfde Nederlander geweest... dan er eentje bij de eerste vijf gereden had, hoor. Dan <laughs> was ik tevredener geweest. Dat tekentje, Laurens. Bedankt. Oké, okay, joh. Inmiddels is er nog een uh, grote groep over de finish gekomen. Uh, eerste hele grote bus met daarbij onder andere Mark Cavendish. De wereldkampioen. Uh, zijn uh, linkerschouder toch wel een klein beetje geschaafd... door die valpartij met zijn ploeggenoot Richie Port. Verder zagen we ook Peter Sagan in zijn groene trui over de streep komen. Uh, Nederlanders daarbij. Bram in Karsten Kroon. En Sebastian Langeveld, ook Chris Boekmans, de sprinter van Vakans Soleil, is over de streep gekomen. Marcato, ook van Vakans Soleil. En dan kijk ik nog eens eventjes hier beneden mij of ik ook nog renners zie van Algo Shimano. Nou, die zie ik voorlopig nog niet. Dus ik denk dat nog niet iedereen binnen is. En dat er nog een grote groep moet binnenkomen. Een tweede bus achter deze bus, dus met deze namen die hier beneden zijn gekomen. We zijn inmiddels 33 minuten en 17 seconden onderweg. De mannen die mogen maximaal 42 minuten en 52 seconden verliezen. En wordt er dan nog gefloten? Ik kijk de weg af. Ja, daar komt wel iets aan hoor. Is dat de bezemwagen erachter? Kijk, u hoort het waarschijnlijk. Er wordt op dit moment gefloten. Sebastiaan Langeveld wordt hier beneden ons geïnterviewd. En daar komt de bezemwagen over de streep. Dan denk ik dat ik ze gewoon eventjes gemist heb. Want ze kwamen in een hele grote groep allemaal binnen. Dat betekent, we kijken nog eventjes of ze daar misschien bij staan dan. De laatste Nederlanders. Of we ze allemaal binnen hebben. Jawel, ze zijn ook binnen. Albert Timmer is ook over de streep gekomen. Even kijken, dan zal zijn ploeggenoot Roy Curvers er toch ook bij hebben gezeten. De bezemwagen is in elk geval over de streep. En dat betekent dat we niemand buiten de tijd hebben, want we zitten nog ruim binnen de tijdslimiet. Bart Voskamp het is nog te vroeg natuurlijk, want we hebben nog een paar dagen te gaan, maar toch even het algemene toergevoel. Michael Boogert zei vanmiddag op de Nederlandse televisie hij was niet helemaal warm geworden van deze Tour. Is dat toch een beetje het gevoel wat bij ons allen overheerst? Um, ja, dat denk ik ook. Uh, tuurlijk uh, uh, gaan wij zitten ook kijken wat de Nederlanders doen. Nou goed, dat is, dat is tegengevallen, dat weet iedereen. Nou vervolgens uh, verzet je je zinnen op een, uh, op een mooie wedstrijd... tussen de beste renners van de wereld. Nou, en die strijd die komt er dan niet echt. Of tenminste, ze kunnen het niet. Of, uh, ik denk niet eens dat het niet een kwestie is van niet willen... maar ze kunnen het gewoon niet. Hè. Vandaag is er ook een strijdplan geweest van Likki Nou, vervolgens uh, is, is Nibali gewoon niet goed genoeg. Nou, dan hoop je nog een beetje strijd, uh, st een strijd te zien... Uh, van wie is de sterkste berg op. Maar goed, dan wordt uh, de jonge Vroom teruggevloten door de, de oude meester Wiggins. Dus dat is wel jammer. Dus ik, ik kan dat beamen dat ik niet een, als ik eerlijk ben, een hele mooie tour heb zien. Maar ik wil er wel aan toevoegen dat er in de vlakke ritten we hele mooie finales hebben gezien. He, daar heb ik ook van kunnen genieten. Maar mag ik dan voor wat betreft vandaag toch een klein momentje van schoonheid uh, onder je aandacht brengen? De schoonheid van het sterven. Op een gegeven moment zie je Cadel Evans afvallen. Dan zie je hem leiden, die rug nummer 1. En dan weet je dat hij gisteren natuurlijk al definitief uh, de overgave had getekend. Maar dan zie je hem vandaag proberen nog aan te klampen En dan geeft hij het ook op. Dan houdt het op. Ja, dat is. Uh, kijk, het verraste ons nu niet meer en uh, we gingen ook niet meer op het puntje van de stoel zitten toen we Evans zagen lossen. En uh, het is ook wel mooi om te zien als een renner slecht is en kapot is, dat hij de dag erna niet in één keer weer vliegt wat we in het verleden wel eens hebben gezien. Dus dit, het geeft wel aan dat, uh, dat als je gewoon kapot bent in de Tour, dat je gewoon met één nachtje slapen ook niet herstelt. Uh, het zat er een beetje aan te komen bij hem, ja en eenmaal kapot is kapot, dan herstel je ook niet meer. En dan is het uh, jammer om te zien. Dat doet wel pijn. Want je weet wat zo'n renner voelt. Uh, die gaat voor, voor de tourwinst. En dan moet je dat overboord zetten. En vervolgens moet je ook nog de top laten rijden. Ja, dan, uh, dan heb je geen leuke dag. Gio Lippens, we zitten hier nog eens even een beetje naar dat klassement te kijken. En als we wat vooruit filosoferen. We zijn in Nederland snel bij jonge renners om te zeggen... nou, wie weet in de toekomst. Ik kijk eens even naar Van der Broek en Van Garderen. Zijn dat mensen die, uh, als we alweer een jaartje verder kijken... langzaam aan steeds meer gaan opschuiven in dat klassement naar voren, denk je? Dat denk ik wel. Maar of ze uiteindelijk ook kunnen doorschuiven naar die podiumplek, ja, dat, dat blijft altijd gewoon de vraag. Het werd net ook al gezegd, zo'n renner die dan tweede wordt in een Tour waarvan je denkt, nou, volgend jaar komt hij wel weer terug en dan gaat hij de Tour winnen. Uh, dat zijn geen zekerheden. Er gaat weer een vol jaar overheen. En om uiteindelijk dat laatste sprongetje te maken, dat is toch moeilijk. Je ziet het aan Robert Geesink. Ik blijf hem nog steeds wel op hetzelfde niveau inschatten als bijvoorbeeld een Jurgen van der Broek. Uh, beter misschien wel dan, ja, beter sowieso wel dan TJ van Garder. Alleen ja, hij is er nu gewoon niet meer bij. En je moet maar zien wat er volgend jaar gebeurt. Dus uh, of die mannen de sprong uiteindelijk kunnen maken naar die top drie klassering. Ja, uiteindelijk natuurlijk zullen er nieuwe namen moeten komen. Dat zal zeker gebeuren. Bradley Wiggins, is maar de vraag hoe lang die nog meegaat. Hoe lang die ook nog hongerig blijft. Dit project van dit jaar is in ieder geval volkomen geslaagd. Met die ijzersterke ploeg om hem heen. Maar je ziet het, hè? het begint toch aan alle kanten te breken. En dan komt zo'n Christopher Froome ook niet meer de jongste. Hè? Vergeet dat niet. Want die rijdt ook al uh, een flinke, flinke tijd mee in het uh, peloton. Maar ja, die komt dan nu ineens uh, bovendrijven. Na vorig jaar die tweede plek in de Vuelta. Uh, maar het zijn geen zekerheden. Blijf wat dat betreft altijd koffiedik kijken wat er volgend jaar gaat gebeuren. Bart Voskamp, eh, als we kijken nog eventjes naar eh, de klassementen... die zijn eigenlijk helemaal nu gemaakt. Betekent, eh, wat gaan we nog zien? Morgen nog een sprintersrit, zondag nog een sprintersrit... en natuurlijk die tijdrit nog waarin de zich willen laten zien. Denk je dat die ploeg eh, eh, onze wereldkampioen... nog even één keer helemaal goed in stelling wil brengen? Ik denk, de dat, -vrienden. Hij, ik denk dat hij daarom ook nog wel een koers rijdt... Maar... Ik, ja, Krijpel vind ik ook wel makkelijk rijden. Als je kijkt naar het moment van lossen... dan hangt Krijpel er best wel lang aan natuurlijk. Maar goed, het is een heel lastig sprintje op de Champs-Élysées. Kijk, ze, ze rijden daar relatief natuurlijk heel rustig naartoe. Maar vervolgens wordt er echt keihard gekoerst. En uh, ja, nou goed, we, ga, we gaan daar een koningsnummer zien... Tussen, tussen de twee beste sprinters van de wereld. Verheugen wij ons op. Morgen eerst maar eens even 215 kilometer vlak ritje. Bart, dank je wel voor vandaag. En wij verheugen ons op de uh, rubriek aan de lijn straks. Want die gaat over de crisis. In de tijden van crisis moeten wij allemaal ons steentje bijdragen. Politiek Nederland is al een hele tijd druk bezig om te snijden in de uitgaven. De, de uitzondering op die regel lijkt vanuit ons eigen koningshuis te komen. Op het budget voor het koningshuis wordt niet bezuigd. En de Rijksvoerdiging heeft al laten weten... dat de koningin geen salaris zal inleveren dit jaar. De Spaanse koning kondigde wel aan... 7% in te leveren. Daarom gaat Aan de Lijn vandaag over de Oranjes met als stelling... Uh, iedereen moet extra bezuinigen, het Koningshuis dus ook. Bent u het daarmee eens of oneens, u kunt ons gratis bellen op nummer 0800 1121 of u kunt stemmen op de website radio1.nl. Dat allemaal naar aanleiding van de stelling. Iedereen moet extra bezuinigen, het Koningshuis dus ook. Het Mediaoverzicht... In Ware was vandaag een bijeenkomst voor gemeenteambtenaren. Door de aanslag op een gemeentehuis hebben ze ineens geen werkplek meer. Het hakte er flink in, zegt een verslaggever van Omroep Brabant. Er was net een mevrouw, die sprak ik eventjes, die zegt... We zitten hier met z'n allen binnen, de deur is op slot. Als iemand nou kwaad wil, dan zitten we met z'n allen als ratten in de val. Dus die angst is er nog wel degelijk onder de ambtenaren. Maar die ambtenaren, die kijken alweer vooruit. Ja, het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Het is onacceptabel. Maar we proberen er wel alles aan te doen om zo snel mogelijk weer voor onze burgers beschikbaar te zijn. Dag mevrouw, u kunt nog lachen, zie ik. Ja, wat moeten we anders? Ik heb, al, ik heb gisteren al uh, een menig traantje weggepint. Dus, uh, ja, dat gaat toch aan de macht. President Assad van Syrië krijgt het moeilijk, zegt een defensiedeskundige bij CNN. Assad heeft nog wel wat troepen achter de hand om te vechten tegen de opstandelingen, maar op veel steun van Rusland hoeft hij niet meer te rekenen. Well, without much backing from Russia, he doesn't have anything. Um, he's already bringing in helicopter gunships and most of the, the weaponry that he has. The only step that he could go to would be to use chemical weapons. I don't think that's an option right now. Chemische wapens worden dus voorlopig niet gebruikt. Tot nu toe houdt Rusland internationaal ingrijpen tegen, maar dat kan zomaar veranderen. But there's going to be you know more questions asked as the military conflict sort of intensifies, and if Assad Dus als het Syrische regime bijna op omvallen staat. dan geven de Russen wel toe. In Duitsland werd vandaag gestemd over steun aan de Spaanse banken. Het debat wordt live uitgezonden op tv. De meest linkse partij, die Linken, is fel tegen steun. We zijn de enige fractie die geslossen tegenstimmt. We staan bij de mensen die tegen de Wall Street demonstreren. Hadden de handelaren er maar geen zoortje van moeten maken is het idee, maar de groenen zeggen wij doen het liever ook niet. Maar laten we elkaar niet voor de gek houden. We moeten de Spanjaarden wel helpen. Ja, meine Güte, we hebben überhaupt geen alternatieve, want wat anders gaat, derzeit gesetzlich unvertraglich niet. En inmiddels blijkt dat de meerderheid in de bondsdag het eens is met de miljardensteun. Een nachtmerrie voor een vrouw uit Purmerend. Haar laptop is gestolen met daarop haar promotieonderzoek... waar ze jaren aan heeft gewerkt. Ja, het zou eind dit jaar of begin volgend jaar euh, zou ik eigenlijk afstuderen. Wat een maar verschrikking. Ja, het, ja, dat kan ik nu uh, vergeten. En de vrouw had geen reservekopieën gemaakt. Dus biedt ze de dief nu een beloning, zei ze op RTV Noord-Holland. Dus ja, ja, ik heb er duizend euro voor over. Dat is ook alles wat ik op het moment heb. Nou ja, het voelt een beetje gek om een, een dief te gaan belonen. Ja. Maar uh, ja. ik, ik hoop dat... Uh hij, want het zijn meestal uh, mannen, ja, dat hij luistert... Ja. en dat hij eigenlijk gewoon die laptop teruggeeft uh, met ja. die bestanden erop. Want drie en een half jaar werk, ja. uh, dat, dat ja. moet terugkomen. De presentator vindt het bijna nog erger dan de vrouw zelf, hoorde u al. Hij zit zich dan ook persoonlijk tot de dader. Beste dief, als je luistert en je was op de Westerweg in Purmerend... om een iMac te stelen, geef dat ding terug. Daarmee komen we aan het einde van het mediaoverzicht. En uh, ik zeg nog even dat Vitesse tegen Locomodief heeft gespeeld. Na 22 minuten kwam Vitesse op 1-0 door een doelpunt van reis. Binnen een minuut scoorde de thuisploeg tegen. Het staat 1-1. Radio 1 presenteert. Zondagnacht tussen 2 en 6. KRO's, nacht van de filmmuziek. Vier uur lang. De spannendste.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 Dit is Radio 1.